Mark Visser met het NOS-journaal. De vondst van een rugzak bij een rivier in Panama. leidt tot een nieuwe, gerichtere zoektocht naar de vermiste Nederlandse vrouwen. Chris Kremers en Lisanne Froon. De Panamese autoriteiten gaan het gebied rond de vindplaats uitkammen, zei de officier van justitie. die het onderzoek leidt. Terrein is slecht toegankelijk. De rugzak met spullen van de jonge vrouwen. lag op een struik bij een rivier. De vindplaats is op acht uur lopen van de plaats waar de vrouwen het laatst zijn gezien. De gemeenschap die de rugzak vond heeft een boodschapper naar boketten gestuurd. Een onderzoeksteam is daarna meteen naar de vindplaats gevlogen.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 De politie op Curaçao heeft het wapen gevonden waarmee politicus Helmin Wiels is vermoord. Op aanwijzing van een van de verdachten hebben duikers het wapen uit een inham gevist. Wiels werd in mei vorig jaar doodgeschoten. Voor de moord zitten nog vier mannen vast. Een van hen heeft pas geleden een volledige bekentenis afgelegd. In Afghanistan is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen relatief rustig en vreedzaam verlopen, zegt de Afghaanse minister van Middellandse Zaken. Hoewel er verspreid over het land bijna 50 doden zijn gevallen, onder wie 15 militairen en 11 politiemensen. De opkomst was met 60% redelijk groot. Het weer, vannacht kan nevel of mist ontstaan, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen vooral zon in het zuiden en oosten. Het wordt dan daar 20 of 21 graden. In de kustprovincies is het bewolkt met een maximum temperatuur van 19 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. And now. Live live from the beaches of greed greed in the mix with DJ Charles DJ Charles don't wait for me sound I oh, oh, oh. Shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, P. DJ, this is DJ Charles, DJ.